Honderden mensen protesteren in Amsterdam tegen racisme, want het is vandaag de internationale dag tegen racisme en discriminatie. De actie is in het Westerpark in Amsterdam. Er zijn nu zo'n 500 mensen. Er wordt hier ook nadrukkelijk gewezen. Hou afstand mensen, uh, draag je mondkapjes ook op. Alle Allegaartje van mensen dat hier samen is gekomen. Ik heb Joden gezien tegen racisme, ik heb Palestijnen gezien tegen racisme, Koerden tegen racisme. Maar die 500 is wel het maximum, zegt de gemeente. Als er meer komen, wordt het protest beëindigd. En op het Museumplein in Amsterdam is al een protest gestopt door de politie. Een groep mensen was daar naartoe gekomen om te protesteren tegen burgemeester Halsema. Dat mocht alleen niet op die plek. Er was wel toestemming voor een demonstratie bij de arena. De ME gebruikte waterkanonnen om betogers weg te jagen. In het katshuis zijn het kabinet en deskundigen nu aan het praten over de coronaregels. Het gaat onder meer over het heropenen van HBO's en universiteiten. En ook over het afschaffen van de avondklok en het opengooien van de terrassen. Of dat allemaal gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Bronnen zeggen dat die kans klein is door oplopende besmettingscijfers. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie.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 zo heb ik een uh, lijst bij van de platen die we het meeste draaiden tijdens SOS. Dus Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Ik ben even de lijst van uh, 2019 ingedoken, uh, gedoken, ja. En ik kwam deze plaat die we zojuist draaiden tegen op nummer... 85 okay. uit 2019. Gloria Estefan, hordien en get on your feet. Het uh, tweede uur alweer van Zandvoort op zondag. Zondagmiddag in Zandvoort. We zijn nog niet aan het vaccineren in Zandvoort, maar... Uh, Mensen zijn wel op zoek naar de vaccinatielocatie. Dus uh, ze komen geregeld bij ons uiteraard. Ja, tolweg 10. Ja, oké. Okay. Ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Maar ik denk dat uh, als met een beetje mazzel hangt er volgende week wel een woord. Hier komt de prikkelocatie of, of de vaccinatielocatie. Dat zou wel uh, prettig zijn. Want, ik heb ze ingelicht daarover. Dus, ja, komt goed. Komt goed. Uh, wederom terug bij Zandvoort op zondag. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, we gaan in ieder geval ook de regio in. En we hebben natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Met, uh, met daarin aandacht voor het grote evenement van uh, de Champion, uh, Wat uh, jaarlijks natuurlijk in Zandvoort werd uh, gehouden. De omlopen, fietsen, wandelen en hardlopen. Maar nu virtueel kunt u daar alsnog aan deelnemen. En hoe dat werkt, dat hoort u rond de klok van half uur... tijdens de evenementagenda. Daarnaast hebben we aanstaande zaterdag ook een, een nieuw, uh, nieuw, nieuw iets... een zogenaamde zoomborrel. En wat dat uh, inhoudt, dat hoort u ook uh, tijdens de evenementagenda. En tot slot natuurlijk uh, wat ook een, een echt wel uh, door veel mensen uh, wordt gedaan... de zogenaamde takeaway walk. Uh, daarnaast, zoals gezegd, gaan we de regio in. We gaan uh, naar Wijk aan Zee, want die maken zich ook onverstoorbaar voor op voor een nieuw strandseizoen. Daarna, daarna hebben we ook een bijdrage van onze collega's van NHTV. Want Fred Kroket mag wellicht toch blijven. Mensen die vorige week ook geluisterd hebben, hadden gehoord... en dat Fred Kroket wellicht van zijn locatie af zou moeten. Maar er zijn ontwikkelingen en wat, hoe, dat, hoe dat daarvoor staat... dat hoort u met een reportage vanuit Westzaan. Fred Kroket mag wellicht toch blijven. En dat geeft weer een beetje hoop... En in de regio Eimond staan we ook nog stil bij het windmolenproject voor de kust van Wijk aan Zee. Want dat is merkbaar naar een volgende fase. Nou ja, we hebben het allemaal gehad. En nou is wijk aan zee aan de beurt. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, in uh, uur 2 van uh, vandaag zijn we een beetje zondag in Kennemeland eigenlijk. Ja. Dus uh, blijf luisteren, ook voor het uh, regionale nieuws... naar je eigen lokale radio, CFM. Al 31 jaar het geluid van uh, Zandvoort. En daar zijn we trots op. We mogen weer door, nog 4,5 jaar in ieder geval. En uh, ja, daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk. Dus dat mag best gevierd worden. En dat vieren we met heel veel lekkere muziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. De lente toch echt begonnen, ook hier in Zandvoort natuurlijk, met nou, een beetje, een beetje muzerig weer. Maar we draaien wel in de club trouwens van zijn uh, cd Behind the Sun. Dus uh, een klein beetje lente zat erin in Forever Man. En hier is de nieuwe single van Raccoon. En die heet Hey Yo Jip. Hey Yo Jip, wat kijk je sip? Ga je mee een eindje varen? Dan gaan we naar de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 Daar zit hij dan, van hart zeer wordt je taai. Eén rondje, nog één domme zet, het wiel een laatste draai. Hij is leuk, hè? De nieuwe single van uh, Raccoon. En die heet. Hey yo Jip, hoe hebben ze het uh, verzonnen, Albertje? Ja, hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Hoe kom je eraan en hoe kom je eraf? Dat is de vraag. Nou, we gaan eventjes. Uh... Vanuit uh, Zandvoort naar uh, onze collega's in uh, Wijk aan Zee. Want uh, ja, hoe ja. staat het daar? Uh... Nou, net, net zoals hier in Zandvoort uh, maakt ook Wijk aan Zee uh, zich onverstoorbaar op voor een nieuw strandseizoen. Het is een klassiek schouwspel dat zich ieder jaar ontvouwt. Het pendelen van trekkers door het dorp die de strandhuisjes uh, op hun plek zetten. Ondanks alle onzekerheden die het grillige uh, uh, coronavirus met zich meebrengt maakt wijk aan zee zich onverstoorbaar op voor een nieuw strandseizoen. Kijk, luister mee naar een korte bijdrage van onze collega's van NH. Het is altijd fijn om op het strand te zijn. Ja, ja, ja ik zou het wel hè. We ja. maken er een liedje van. Polonaise. Oh nee, kan niet. Anderhalve meter. Ja. Het is een klassiek schouwspel dat zich jaarlijks ontvouwt. Het pendelen van trekkers met strandhuisjes onderweg naar een nieuw strandseizoen. Hoewel het coronavirus de samenleving voorlopig nog wel in de greep zal houden, brengt dit tafereel aan het strand vooral hoop met zich mee. Het begint heel erg te kriebelen, ja zeker weten. En alle mensen zijn heel enthousiast en die willen allemaal graag naar hun strandhuisje toe. Ruud en Helmi uit Wijk aan Zee nemen vast een kijkje bij hun strandhuisje. Ze staan te trappelen om de pootjes uit te draaien. Het vrije gevoel dat je wakker wordt, je ziet de golven, je hoort de golven. Vakantie? Nee. Want uh, je hebt altijd vakantie. Rob Feijen zorgt er met zijn team voor dat de ruwweg 160 strandhuisjes voor de kust van wijk en zee worden geplaatst. Het ziet er uit als een militaire operatie, is dat ik zo? Het is een hele grote operatie ja. Je maakt van alles mee. Lekke banden voornamelijk, trekhagen die afscheuren. Olly Kleine is al 12 jaar bedrijfsleider bij dit strandpaviljoen. De deuren zijn voorlopig alleen nog geopend voor afhaalmaaltijden. Maar ondanks alle tegenslag gaat hij moedig voorwaarts. Nou ja, we blijven positief, dat, uh, want als je niet positief blijft, dan, uh, hè, dan heb je het ook geen nut meer. Dus ja, we gaan er, uh, we gaan er gewoon een mooi seizoen van maken. En ja, we moeten even wat meer duidelijkheid hebben, dat is hetgeen wat we willen. We kunnen niet wachten, we hebben er zo'n zin in. Heerlijk gewoon, ja. Eén ding staat hier als een paal boven water, hoop doet leven. Nou, met dank aan uh, NH News voor deze mooie reportage in uh, Wijk aan Zee. Onze noorderburen, Albert en ook daar zijn ze druk bezig. Huisjes worden neergezet en... Uh, de strandpavions. Nou ja, dat, uh, ik heb er wel meteen herinneringen bij, moet ik uh, eerlijk zeggen. Ja? Met het wijkers zei uh, ja, Heliamare natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus uh, ja, en uh, nou ook daar dus uh, inderdaad uh, de opmaak voor het nieuwe strandseizoen. En We blijven lekker in de regio hè, in dit uur. Uh, zondag in Kennemerland zullen we maar even zeggen met de uh, Over de Muur Klein Orkest. Oost-Berlijn.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 Soms ook in het Westen willen zijn Omdat de brood ligt soms Bij de gedeknisch kierigje Soms op het Alexander Blijft een mooie nederpopplaat Deze van Klein Orkest en Over de Muur Nog een lekkere plaat en dan weer meer info Bij Zondag in Kennenblad Hier is Tans en Ai. They say oh my god I see the way you shine Take your was passing. Het is natuurlijk een hele grote hit geweest, deze van Toon en de Dance Monkey. Daar nou, begon het eigenlijk allemaal een beetje mee, hè, voor uh, de groep uh, Toon En dat uh, deed jou denken aan een kippetje, begreep ik, uh, albert ja, ja, dat is gewoon me zo'n zin, toen dit deuntje hoorde. Ja, je, ik weet wel wat je bedoelt met dat het kippetje. Ja. Ja. Heel ah, goed. Nou ja, het ja, heeft er wel wat uh, van weg, uh, inderdaad. We gaan eens even kijken naar de ruststanden van de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. Uh, uiteraard allereerst AZ thuis tegen PSV. Tussenstand nog steeds 1-0. tegen 0. Hoe kan dat nou? Wat dan? Nou ja, ja, wat ja, moet, je, moet, je, moet je. Ja, ja ik bedoel, het is zoals het is: 1-0. Zij hey, toch, 1-0? Ja. ja, nee, oké. Okay. Okay. Nou, uh, ik ben er even stil van. Vitesse <laughs> tegen Willem 2, uh, daar staat het nog 0-0. Uh, en dan om kwart voor vijf krijgen we nog Heracles Almelo thuis tegen Sparta Rotterdam. En uh, dan hebben we nog uh, Ajax, ja, die moeten vandaag ook weer tegen ADO Den Haag. Nou, hou je vast daar uh, in Den Haag. Acht uur, 8 uur. Uh, gaat die wedstrijd ja. uh, los. Zodra ik de evenementagenda, maar eerst gaan we nog even deze lekkere gouden oude draaien van de police. Ook deze plaat van de police en Every Breath You Take draai voor je moet ik in één keer aan een hele andere oude plaat denken die zat er in, in mijn hoofd in één keer van uh, Stepping Out Tonight I'm Stepping Out okay. Tonight Nou, dat zegt jij waarschijnlijk helemaal niks nee maar ik heb even gegoogeld. dat is uh, de single van uh, Becky Bell oh die ja die ja, ja, ja helemaal ja, niet ja, bekend ja. maar nee. in één keer bij deze plaat kwam die plaat bij mij in gedachten ik ben ervoor in behandeling dus het komt helemaal goed <laughs> Nee, dan is het goed. Oké, okay, het is half vier geweest evenementagendaal, Besson. Ja, vanaf komende zaterdag kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers... virtueel meedoen aan een van de Zandvoort-evenementen. Sportorganisatie Le Champion wil met deze virtuele editie... het gevoel van het dertig van Zandvoort, omloop van Zandvoort... en Zandvoort-circuitrun naar de mensen thuis brengen. Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om in Zandvoort te genieten... van de meest afwisselende parcours van Nederland... Met deze virtuele editie kunnen deelnemers de Zandvoort-evenementen alsnog in eigen omgeving beleven. De provincie Noord-Holland, vaste sponsor van de 30 van Zandvoort, is bij deze virtuele editie hoofdsponsor van alle drie de evenementen. De Zandvoort-evenementen die gepland stonden voor 27, 28, uh, 27 en 28 maart van dit jaar werden uiteraard vorige maand afgelast. Normaal gesproken zouden er dan ruim 20.000 sporters starten op Circuit Zandvoort. De organisatie geeft deelnemers nu de kans door middel van een speciale event-app... om hun uh, eigen moment en route te bepalen. Dankzij de live-tracking kunnen deelnemers gevolgd worden... door supporters voor aanmoedigingen onderweg. Deelnemers krijgen van zaterdag 27 maart tot en met zondag 11 april... de tijd om hun gekozen afstand te volbrengen. Kijk uh, voor meer informatie even op de website van sportorganisatie Le Champion. Volgende week dus gaat dat van start. En wat volgende week zaterdag is, is ook een, uh, ja, een, een prachtig even, uh, evenement. Namelijk de online borrelshow. Dan ben ik altijd even goed nadenken wat dat dan behelst. En uh, de titel is Zoom in op Zandvoort. Aanstaande zaterdag vindt een fantastisch online evenement plaats in Zandvoort. Zoom in op Zandvoort. Geeft een exclusief kijkje achter de schermen tijdens een anderhalf uur durende showprogramma. Live vanuit een professionele studio wordt er daarnaast een interactieve quiz gespeeld... aangevuld met een optreden van de burgemeester, korte interviews en een borrelshow. Zandvoort staat bekend om de vele diverse evenementen, CQ sportevenementen. Dit online event gaat een stapje verder, want het laat vooral de wereld achter de schermen zien. Niet de minste personen vanuit het circuit, strand, natuur en dorp spelen een belangrijke rol. Zo zal Red Bull Mega Loop kitesurfer Lasse Wolker je meenemen in zijn voorbereiding op zo'n groot evenement en zie je spectaculaire beelden. Er wordt een uniek uh, inkijkje gegeven op de normaal niet toegankelijke plekken, waaronder het circuit of in de wereld van fashion. Om deze avond compleet te maken kun je verschillende prijzen winnen. De te winnen prijzen zijn ingekocht bij Zandvoortse ondernemers... Om hen, een, om hen een hart onder de riem te steken. Komende weken worden er steeds meer bekend over het programma. De avond is voor iedereen gratis toegankelijk. Leuk voor jong en oud binnen en buiten Zandvoort. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden... want via de website www.visitzandvoort.nl... www.visitzandvoort.nl... Kun je, kun je zo binnenkomen vallen. En uh, op de Zandvoortse krant van deze week, op de laatste pagina... staan een aantal uh, suggesties voor een zogenaamde borrelbox... om deze avond vanaf de bank met een gezellig hapje en een drankje te kunnen meebeleven. Kijk, tuts. <laughs> Kijk daarvoor even op die laatste pagina van de Zandvoortse krant. Dan tot slot uh, van de evenementenkalender. Zandvoort Takeaway Walk. Uh, de Zandvoort Takeaway Walks hebben uh, nu vijf keer plaatsgevonden en zijn een succes. Daarom, daarom gaan we door. Uiteraard hebben we hier toestemming van de gemeente. De Zandvoort Takeaway Walk is een wandeling van 7 à 8 kilometer over het strand, door de duinen en door het dorp. Onderweg loop je langs vijf leuke takeaway-adressjes, geselecteerd door Liefs uit Zandvoort. Overal krijg je een heerlijk gerechtje... en ondertussen geniet je van, mooie, van het mooie Zandvoort. Ik ga daarvoor even naar www.liefsuitzandvoort.nl Dankjewel albert Nou, De evenementen die komen weer een beetje los. De uiteraard nog uh, virtueel. Maar uh, in ieder geval uh, mooie dingen die er gaan komen. En met name volgend weekend hè, gaat het heel spannend worden. Meer berichten daarover. En ook over het prijzenpakket... en hoe je kan kijken op uh, Visit Zandvoort. Volg daarvoor onze Facebookpagina of de CFM-app. Of natuurlijk ons TV-kanaal 40 via Ziggo. En Stepping Out Tonight, daar hadden we het net over. Hè? Die van Becky Bell, de plaat waar jullie nooit van gehoord hebben... maar ik in één keer wel in mijn hoofd had. Maar dat bracht me wel op deze Stepping Out van Joe Jackson. Ik eigenlijk niet zeggen van uh, collega Albert maar ik zeg het toch. Het zonnetje schijnt lekker op dit moment uh, in Zandvoort. Uh, en Joe Jackson en uh, Stepping Out. Eerste week september, hè, het grote weekend hier in Zandvoort van de Dutch GP. En uh, Davine Michel heeft Beat Me uh, verleden jaar uitgebracht als uh, song voor de Dutch GP. En wat ze dit jaar gaat doen, dat is uh, nog niet bekend. Maar ze heeft wel inmiddels een nieuwe single en die gaan we voor je draaien. ja.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 A that nobody is perfect Try to shine a light And only what's good you'll see Your Face will get much brighter And you wonder why think think You're so worthless You see nobody is perfect Try to smile a bit I know it sounds cheap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 De nieuwe single van Davina Michel hoorde je op de zondag bij uh, CFM. Dat was Nobody's Perfect. Hou die plaat in de gaten. Gaat zeker weer een grote hit worden. In het weekend uh, mag het altijd, Albert-Jan? Uh, Wat mag in het weekend altijd? Ja, snacken. Oh, ja, ja, ja, dat, ja dat klopt. Ik krijg vandaag weer mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn zondagspatatje. En een kroketje erbij, nee, of niet? Nee, appelmoes, appelmoes. Oké. Okay, okay. Nou, Fred uh, heeft wel een oplossing voor je, denk ik. Ja. De continuing story, uh, luisteraars uh, in de regio. Uh, Fred Croquet mag mogelijk toch nog blijven. Vorige week gaven wij uh, uh, uh, ook in een bijdrage uh, de stand van zaken door. Fred zou moeten verdwijnen van de standplaats waar hij staat... op een parkeerplaats. En wellicht dat hij uh, de, door een groot uh, fastfoodketen uh, overgenomen zou worden... of in ieder geval weggejaagd zou worden. Maar er is weer hoop voor Fred, uh, beter bekend als Fred Croquet. Want de petitie die Truus Vechter startte om hem daar te behouden... is 3000 keer ondertekend en overgedragen aan wethouder Hans Kriegel van Westzaan. De wethouder geeft aan dat de plek niet vergeven is aan een fastfoodketen... en alle opties nog openstaan. Hier de reactie van Fred Kroket. Als er contracten zijn getekend of er zijn toezeggingen gedaan... Ja, dan ben ik maar een kleine speler en ja, dan is het helaas pinnekaas En dan is Fred Kroket... Uh, dit jaar ergens over. De kroketten zijn niet aan te slepen, maar Fred Voska moet zijn plek verlaten voor nieuwe parkeerplaatsen. De optie om op Steenworp afstand verder te gaan, lijkt vergeven aan een grote fastfoodketen. Fred, die zijn bedrijf begon tijdens de eerste lockdown, ziet zijn snackbar in duigen vallen. Politicus Perry van der Velden stelt daarom vragen aan de gemeenteraad. Het gaat mij gewoon om een stuk duidelijkheid. En ik denk dat uh, uh, Fred Voskel uh, een klein jaar geleden die duidelijkheid al had moeten hebben. Er is een toezegging geweest van een toenmalige ambtenaar dat het hier begon. Van nou, wellicht kunt u in de, over de jaren als dat contract afloopt op de plek of op een andere plek voortzetten met een dergelijke gelegenheid. Daar is een visje uitgehangen. Ja en dat visje wordt nu weer teruggezet. Uh, ...gegooid in het water, want er zijn blijkbaar is er een andere agenda. En ik kan me dus niet voorstellen dat die agenda pas de afgelopen zes maanden is naar voren gekomen, maar dat het al langer loopt. Er is een petitie gestart om Fred Kroket te redden. Deze is al bijna 800 keer ondertekend. De klanten hopen op deze manier dat Fred alsnog een kans krijgt. Ik weet het niet. Ze zijn niet eerlijk. Er is geen openheid van bestuur. Als hun plannen hebben, nou, zeg het dan. Gooi ze op tafel, dan kunnen wij er ook mee werken. Maar hou ons niet aan het lijntje, laat ons tekeningen maken... investeren, zoeken en, en, en plannen maken als het niet, uh, niet haalbaar is. Iets meer dan een week geleden gingen onze uh, collega's van NH-nieuws... op uh, bezoek bij Fred Voskaal, oftewel uh, Fred Kroket, uh, die daar dus uh, weg moet. Nou ja, er is inmiddels al het een en ander gebeurd. Hè? Je zei het eigenlijk bij de aankondigingen van uh, deze video al, uh, Albert-Jan. Of deze, dit interview, moet ik zeggen, voor de radio natuurlijk. En uh, ja, er zijn al 3000 handtekeningen. Inmiddels zijn er, is de stand van zaken 3000 handtekeningen. En die zijn aangeboden dus aan, aan wethouder Hans Krieger. En die bevestigt dat er nog niks is afgesproken en dat alle opties nog open liggen. En dat er wellicht nog een kans is voor doorstart van Fred Kroket. Dat is uh, mooi nieuws. We zullen zeggen, wordt vervolgd Albert-Jan. En dan uh, meer daarover uiteraard uh, op de Zandvoortse radio. Zandvoort op zondag. Twee uur altijd uh, zondag in Kennemerland eigenlijk. En uh, buiten de informatie ook heel veel lekkere muziek. En dit is toch een heerlijke plaats. Curiosity Killed Cats in Down to Earth. A fairy tale to me, but you're in tune. You set the final frame of the movie scene and generates your. Air. Ik had van de week naar de landelijke televisie te kijken. Obviously. En toen kwam ik ook al Fred Kroket tegen. Ja, ja, ja. Dus niet alleen hebben onze collega's van NH Nieuws... ...maar hij heeft ook inmiddels al landelijke bekendheid... ...doordat hij mogelijk daar op zijn plekje weg moet. En ja, ja. onze collega's van NH Nieuws hebben daar ruim aandacht aan besteed... ...aan Fred Kroketts. En uh, ja, we, we hebben net uh, de video uh, laten, laten horen van uh, iets meer dan een week geleden. Ja, nu... Maar ze zijn opnieuw uh, bij hem uh, losgehaald, toch? Nu, uh, nu hebben we de update waarin uh, de petitie van uh, Red, Fred Kroket uh, wordt uh, in ontvangst genomen door de verantwoordelijke wethouder. Van vrachtwagenchauffeur tot medewerker van de gevangenis. Ruim 3000 mensen hebben hun handtekening gezet voor Fred Croquet. Ze hopen dat hij op deze manier toch mag blijven. verbaast mij eigenlijk niet, maar ik, uh, ja, ik, ik word daar wel heel blij van dat er zoveel steun is. De handtekeningen worden uitgereikt aan wethouder Hans Krieger. Hij vermoedt dat er een misverstand is ontstaan. Het idee was dat we al locaties vergeven hadden... of uh, dat meneer Fred Kroket geen kans zou krijgen om uh, hier langer te blijven... En ik heb net even uitgelegd dat er nog geen concrete plannen zijn voor deze omgeving. Alle opties liggen nog op tafel, waardoor Fred net zoveel kans maakt als elke andere ondernemer. Hoewel de onzekerheid nog niet helemaal weg is, flort er licht aan de horizon. Ja, dit, is, dit geeft al wel weer een stukje hoop. Een toezegging van een wethouder uh, die zich uh, persoonlijk uh, tegenaan gaat bemoeien. Dus uh, ja, dit is wel een opluchting. Het geeft geen uh, garanties. Maar we gaan het zien en we hoeven ook nog niet uh, stand de P weg. Dus uh, we kunnen nog een tijdje door. Ik hoop echt dat we voor Fred binnenkort ook de vlag kunnen uithangen. En uh, nou, als ik de wethouder zo uh, aan heb gehoord, dan denk ik dat Fred hier voorlopig nog wel even zit. Doordat ik heel veel bewondering heb voor de manier waarop meneer eerst een onderneming had uh, toen hier de boel opgebouwd heeft. Dus een oude onderneming kreeg het moeilijk in coronatijd. En ja, dat, uh, dat geeft hem wel een streepje voor in alle eerlijkheid. Nou, mooi vind ik ook van deze wethouder, de heer Hans Krieger... dat hij het heeft over meneer Fred Kroket. Ja. Dus kun je nagaan van hoe die naam inmiddels al daar gevestigd is. En dat hij ook daadwerkelijk een begrip is... en zeker niet weg moet gaan op de plek of naar de plek waar hij nu staat. Dus zometeen weer veel meer hoor van N.A. Nieuws. Maar eerst gaan we even naar Spanje. Zin in, Albert-Jan? Oh.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 Make me my wings high Deze single is een grote hit geweest, alleen dan tezamen met Bluff natuurlijk. Bluff en de County Crows en Holiday in Spain, dit maar alleen de County Crows dus. Met datzelfde nummer, Holiday in Spain. Ja, we gaan weer even naar het noorden toe, uh, naar de kust. Onze, uh, hoe heet dat? Kustbe mede kustbewoners. Ja, en het is een, uh, voor de vele Zandvoort is natuurlijk ook een herkenbare procedure die daar nou <laughs> gestart is. Windmolens? Ah, juist, het windmolenproject voor de kust van uh, Wijk aan Zee en Beverwijk uh, gaat merkbaar naar een volgende fase. De werkterreinen schieten de, la als laatste, de, de laatste weken als paddenstoelen uit de grond in Beverwijk en ook in Wijk aan Zee. Na jaren van praatsessies en het, uh, een verbetend strijd van inwoners... zijn de werkzaamheden voor het nieuwe aan te leggen windmolenpark aan de kust van Wijk aan Zee in volle gang... Netbeheerder TNT graafde ook afgelopen dagen op het strand... naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog en andere projectielen. De netbeheerder liet daar eerder bodemonderzoek uitvoeren... om kabels van een nieuw te bouwen, windmolenpark... voor de kust van Beverwijk aan zee, euh, aan land te laten komen. Klinkt bekend hè Rob? Heel bekend, ja. En daarom is het van belang dat het strand vrij is van objecten... bedonnen palen, metalen en natuurlijk ook van niet gesprongen explosieven... al dus TNT-projectleider Thijs Den Hamer... Als we die zouden raken bij het boren, dan bestaat de kans op ontploffing en alle gevolgen van die dus hamer. Wij gaan een korte reportage van onze collega's van NHTV. Dat het strand vrij is van grote objecten: betonnen palen, andere metalen objecten. En natuurlijk ook van niet gesprongen explosieven. Want als we die zouden raken, is er natuurlijk een kans dat daar een ontploffing op volgt, en met alle gevolgen van die. Netbeheerder Tennet graaft ook vandaag op het strand naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog en andere projectielen. Dit is nodig om het kabeltracé voor een nieuw te bouwen windmolenpark op zee hier op deze plek te laten aanlanden. Na jaren van bijeenkomsten, praatsessies en een verbeterstrijd van inwoners gaat het windmolenproject naar de volgende fase. Nou, op dit moment uh, wat je ziet als je hier in de omgeving rondrijdt langs ons kabeltracé zie je grote zwarte buizen liggen. Dat noemen wij de mantelbuizen. Dat zijn de, dat zijn de buizen die we ondergronds gaan installeren door middel van boringen. En uiteindelijk komen de kabels dus in die buizen te liggen. De netbeheerder leidt de kabels via een nieuw te bouwen transformatorstation van 23 voetbalvelden groot naar een verdeelstation bij de A9 in Beverwijk. Wijkenzeers Wim Hamers en Jan van der Land zijn allebei voorstander van windenergie. Maar vinden de optelsom van de industrie rond een dorp simpelweg te veel worden. Een goede ontwikkeling dat we op zoek gaan naar alternatieven op dat gebied. Een slechte ontwikkeling dat het bij ons weer bovenop stapelt. Jan roept de overheid op om de kosten en baten in balans te brengen. Ja, want hoe groot is de compensatie op dit moment? Uh, ongeveer nul. Dus dat is, uh, dat is heel weinig. Daar kan iets bij? Daar kan zeker iets bij. Het project moet in 2023 klaar zijn. Ja, dat was de reportage van NH Nieuws. Ik wil er wel even wat over zeggen, Albert-Jan. Want mij valt altijd op. Dat is trouwens bijna bij alles zo, hoor. moet ik eerlijk zeggen. Mensen zijn altijd heel positief, weet je wel, over bepaalde dingen. Ik ben voor windmolens en voor groene stroom. Als ze maar niet in mijn buurt komen. Dat, dat is eigenlijk het, het verhaal. En zo is het altijd. Dus, of je bent voorstander of je bent geen voorstander. Zo uh, zie ik het. Dus uh, niet van, uh, ik ben voorstander als het maar niet bij mij in de buurt komt. Dat vind ik een beetje, uh, be ik, beetje slapap. Ik vind het voor, voorbeeld wat ze in Denemarken hebben gehanteerd. Die staan ook in zee, maar die staan bu buiten zicht, zichtafstand. Hmm. Dat scheelt toch wel een stukje, een stukje natuuraanzicht. Ja, maar voordat je, je gaat vergissen dat ik een voorstander ben, dat ben ik dus niet. Nee, dat hoeft, dat hoeft, dat hoeft ook niet, maar... Als, kijk, in Zandvoort hebben we ook actie gevoerd. En nu Beverwijk en, en, en Wijk aan Zee natuurlijk ook. Maar ook al, allemaal uh, helaas pindakaas. Die dingen komen er gewoon. Maar kijk dan naar het Deense voorbeeld. Plaatsen buiten gezichtsveld vanaf de kust. Ik bedoel, dat, Denen doen het al jaren. Waar, waarom, waarom moeten wij dan weer dichterbij? Ja, nog een mooie biomassa centrale erbij. Dan ben je ja, lekker veel, water, lekker veel water. Ja, lekker een beetje hout stoken. Lekker roken. Heerlijk. He, zijn we toch al gewend van Tata Steel? Dus dat kan er ook nog op bij.